Dat de in de komende weken is er geen biologische markt op het Raadhuisplein. Ja, de IJsbaan, volgende week zaterdag, ja. de IJsbaan. Die ja. wordt geopend. Ja. Prachtig. Ja, dus er is weer een markt biologisch op 9 januari. Volgend jaar. Ja. 9 januari. Weer dat de waren de mededelingen. Week. Mooi. Dan uh, wens ik iedereen een heel fijn weekend vanuit Hotel Hoogland. Ik hoop dat het beter weer wordt dan dat het nu is. En uh, best voorzichtig, goed weekend en graag tot volgende week. Goedemorgen wordt weer om 10 uur.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 Het klaar, om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het paard, en pa, die zegt dat verkeer.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 En jij gaat bunkers verzamelen? Ja, dat is uh, een, een, een hobby ontstaan bij uh, Belagerde School. Daar gingen we natuurlijk de duinen nat in. En uh, op een gegeven moment uh, kom je dan bunkers tegen natuurlijk. En dan ga je erin verdiepen. En dan, uh, ja, dan ontstaat eigenlijk uh, een beetje een uh, verslaving. Want je kan het niet anders noemen dan een verslaving. En daar raak ik steeds meer in geïnteresseerd in de geschiedenis van de, van, de, van de bunkerbouw in Zandvoort. En omsteken uiteraard.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 Maar er zijn nu een groot aantal publicaties verschenen. Er zijn boeken uitgekomen waar je ook aan meegewerkt hebt. De Atlantic Wall 1940-45. Een, een heel dik boek. Ook daar kom ik jouw naam steeds tegen. Je hebt de eigen website. Je hebt publicaties gedaan. Je, je doet het niet alleen. Je hebt met een hele groep mensen. Doe je dat, hè? Ja, uh, uh, Het is namelijk zo. Ik ben de, de oprichter van de Zandvoortse Bunkerploeg En uh, wij hebben een aantal uh, mede-Zandvoorters... die ook in de bunkerploeg zitten... Die, die willen eigenlijk niet genoemd worden met naam en toenaam. Omdat dat toch een, een, een beetje een moeilijke kwestie voor die mensen wordt... in hun privéleven als ze daarmee bekend worden gemaakt. Daarom heb ik gezegd van oké, okay, dan doe ik wel de publiciteit uh, regelen. En uh, ik zorg wel voor de, voor de informatie die we nodig hebben. En uh, dan krijgen jullie natuurlijk uiteraard die informatie toegespeeld. Ja. Als er luisteraars zijn die uh, informatie hebben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 om even een kopie van die kaart te kunnen maken. En dat hoeft niet voor niks, wij willen daar uh, best uh, voor gaan betalen, zoals dat heet. Maar dat betekent, dus als er een luisteraar is die zegt... ik weet waar die kaart is, ga we even bellen. 5730393 en Engel die is over een half uur of over een uur meteen bij u. Ja, ik sta meteen uh, voor de deur en, uh, om daar meteen uh, een mooie afspraak over te maken. Kijk, dat bedoel ik. Uh, vriend, wij gaan eerst beginnen met de bunkers aan de Noordboulevard... Ik heb me erin verdiept. Er uh, is daar Bijvoorbeeld Ries, wat ik niet wist, staat op een bunker. Nee, dat is niet waar. Riesbad oh. staat niet op een bunker. Uh, uh, Riesbad zijn tijdens de reconstructie van de boulevard... aan de ingang van het Talut. als je naar beneden rijdt met auto... heb daar een munitiebunker gestaan met een overdekte loopgraaf. Die overdekte loopgraaf die loopt door naar het parkeerterrein voor het restaurant Ries... En voor het restant de Ries, onder het tegenplateau... bevindt zich nog een geschutsbunker. Deze is niet gesloopt, die is gemetseld. Die is dus en nog steeds? Die is nog steeds aanwezig en die bevindt zich nog steeds eh, onder het zand. Dan heb je het, noordje, het noordpuntje van de Riesbad. Daar bevindt zich ook nog een geschutsbunker. En die is ook ondergewerkt. En eh, tijdens de werkzaamheden van de reconstructieboulevard... heb je graafmachinist met een shovel proberen eh, die bunker te bereiken. Maar hij ligt zodanig diep onder de grond...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 uh, ja uh, netjes uh, afgevoerd, zoals het heet. Uh, als ik rij over de zeeweg, uh, je beschrijft in jouw stukken, is er een, een uitkrikpost uh, van waar je over het circuit kan kijken. Dat is de hoogte van Ries, maar dan aan de oostkant van de zeeweg. Ja, klopt. Uh, ik bij... hoor een telefoon ondertussen, uh, Thomas. Klopt dat? Nou, het is jouw ja, niet mijn de... telefoon. Oh, dat is jouw telefoon? Ja, maar het is niet belangrijk. <laughs> um,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 Ik heb altijd begrepen dat de Duitsers bang waren voor een invasie... van de gehalde heren hier in de Noordzeekust. En dat de gebouwen van de eerste 200 meter van de kust... gesloopt moesten worden, zodat de buitenlandse Engelsen niet zagen... waar zon Noordwijk of wat dan ook lag. Maar dat is helemaal niet waar. De Duitsers wilden een vrij schootsveld hebben. Nou, het is eigenlijk een beetje beide. Het is nou ook zo dat de Duitsers... Uh, uh,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 En die is vrij makkelijk te betreden, de sperren. Want je gaat bij de Bokkordens het hek over en je valt de pad rechtsaf. En dan loop je vanzelf tegen de Walschoolsperden aan. En bij de Walschoolsperden heb daar een regiment van de uh, Georgus daar gezeten. En in een van die bungers van, uh, van de Georgus hebben ze daar mooie teksten op de muren gemaakt. En uh, door die teksten die op de muren uh, zijn wij erachter gekomen welke groep daar is geweest. We hebben ook contact gehad natuurlijk met. Uh,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 Dat is de, de pijlstand, de, niet de pijlstand, dat is de, M2, de M152. Dat is een, een, een bunker zeg maar, uh, met een hele grote geschutskoepel erbovenop. Een stalen geschutskoepel. En die bestaat uh, uit uh, twee bunkers eigenlijk. Een hele grote bunker op de reep zelf. Met een uh, gang die onder de grond doorloopt naar beneden. En daar bevindt zich dan weer een grote kaarsenmat. Deze bunker wordt nu gebruikt als vleermuisonderkomen.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 Yeah, yeah. Weer in de Eter. Uh, Thomas, ik, uh, het is, dit komt mij bekend voor. Nu nou voel ik me opeens heel oud worden. Maar dit volgens mij is dit de heikrekels. Dat klopt. Ja, Nou, dat heb je weer mooi uitgezocht. Heerlijke muziek. Uh, goed, uh, lieve luisteraars. Uh, in uh, Binnen- en Buitenland. We zijn in gesprek met Engel Schotterlo. En uh, Engel, dat is de grote kenner van de bunkers. Die uh, rondom Zandvoort zijn gebouwd. zoals in Zandvoort zijn gebouwd.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 Uh, bedenk wel dat je natuurlijk dan op het gebied loopt... van hoge reemensraapschap. Dat is een natuurlijk verboden gebied. Je mag er officieel niet lopen. Nee, maar je kan wel Bramers zoeken daar. Je kan wel Bramers zoeken en dan kon je officieel die bunker tegen. Ja. Daar kan je in. Dat is een hele mooie bunker. Die geeft een beetje het idee, zeg maar... hoe die Duitsers uh, uitkeken over de zee... en uh, hoe ze die informatie uh, verwerkte naar het achterland toe... zodat de kanonnen uh, de nee, Engelsen konden beschieten, zoals het heet. In Zuidland uh, is... Uh,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 met links en rechts bunkers, het leek wel een winkelstraat. En zo kwam je dan op het Tilanuspad terecht... voordat dat fietspad er kwam over. hoor. Ja. ja, klopt. Die, die, die, de weg, zeg maar, die wij nu kennen... fietspad, zeg maar, van zuid, zeg maar, die naar het Tilanuspad gaat... die was er eigenlijk niet in. Nee. Dat was een, een weg die er omheen liep, zeg maar. Ja. En uh, die, dat weggetje zeg maar, wat we nu kennen... Zeg maar, dat is Nederland aangelegd, naar de Ollos, zo'n En die weg, die loopt over een aantal bunkertjes heen, dat fietspad, zeg maar...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 Dan uh, goed geluk uh, prikken uh, dat ik de bunker heb gevonden. En dan uh, graaf maar naar beneden. De ingang was na de oorlog altijd dichtgemisseld. In, in Zandvoort zeker waren alle bunkers dicht, dichtgemisseld na de oorlog. En dat is gewoon een kwestie van uh, openmaken, binnengaan. Uh, heel goed fotograferen, opmeten in de kaart zetten. Is dat niet gevaarlijk? Want jij maakt open... Eh,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 En is dus natuurlijk ook een, een beetje een cultuur... Hè? wat we Duitsers achter hebben gelaten natuurlijk. Hè? Kijk, in deze tijdperk... Eh, we leven nou in 2013... dan kun je er betere, nuchtere... over nadenken, zoals het heet. Ja, dat is, een, is iets belangrijks... wat bewaard wil worden voor het nageslacht. Nou, dat blijft ook gelukkig, want die bunkers liggen natuurlijk... zodanig diep, dat daar geen enkele... fatsoenlijke uh, de daar gaat graven... Uh,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 ze brukt ikk bezit hij dat voor zorgen omdat daar maar één mol in bracht, dus houdt hij dat verborgen hoewel hij ondanks dat gemis een grote klooszak is excuus hier nou je dan de leider als zoals dan is er niets in de lucht inderdaad de lucht series onder elk eens je toch zo maar ja pak je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 Nog uren over te praten. Maar ik wil het met jou nu even over de Kennemer Golfclub en het Kostvloerenpark. Want ik las in de informatie. Daar is ook zo'n 120 bunkers gebouwd in de, de, bij de, de Golfclub. En het Kostvloerenpark, daar staan nog steeds een partij bunkers waar mensen in wonen. Eh, vertel er wat over. Even, even eerst de Kennemer Golfclub. Want dat was toch het centrale hoofdkwartier van de Duitsers ja, de, nou, de kerbe golfclub was uh, het, het hoofdclubgebouw, ze maar. daar zaten grote officieren in en uh, die, uh, die regelden in principe zeg maar, alle zaakjes wat in Stanford uh, af speelden en de manschappen die waren gelegen zeg maar op de golfbanen zelf en er waren dan op de een zeg maar, baan uh, 10, zoals het heet dan. Dus, zeg maar tegenover de tennisbanen uh, daar lagen zo'n 121 bunkers zoals het heet en, uh, hoe, hoe groot waren zo was zo'n bunker? Dat was zeg maar 4 bij 3 gemiddeld was zo'n bunker. 4 bij 3 meter. Ja, 4 bij 3. Gewoon een woonbunker zeg maar. Naast de woonbunker had je natuurlijk ook nog een, een, een ontsmettingsbunker. Waarin de Duitsers zich konden ontsmetten als er een gasaanval kwam. Je had een sanitaire bunker waar, waar de Duitsers naar het toilet konden gaan. Het wasruimtes. Het was eigenlijk een heel klein dorpje op zich. Dat noemen ze dan een wiedersandnest. Daar had je twee in de, op de golfbaan. Het noorden van de golfbaan had je een en Daar zaten ongeveer 13 à 14 bunkers. En op het gedeelte waar het clubgebouw bevindt, daar zaten ongeveer 121 bunkers. We hebben toestemming gekregen van het bestuur van de Kenneberg Golf Club... om alle bunkers in kaart te brengen. We zijn bijna klaar met, uh, met, met onze werkzaamheden op de Kenneberg Golf Country Club. En wij verleggen nu onze grens naar een ander gedeelte van Zandvoort. Um, wij zijn natuurlijk zeer erg, erg, erg, erg dankbaar dat wij uh, alle bunkers mochten onderzoeken van de County Club. En uh, die informatie die we hebben gekregen en uh, verzameld hebben, dat hebben wij afgestaan aan het bestuur. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk uh, heel erg blij mee. Over de uh, Park, ook een heel belangrijk onderdeel. Uh, nou, iedereen kent natuurlijk het park, het vakantieverblijf waarin uh, heel veel uh, Amsterdammers hun huisje uh, bewonen tijdens de zomermaanden. Twinters dus mag dat allemaal niet natuurlijk, maar wel eh, zomers. Er eh, wordt steeds gesproken over 37 bunkers eh, op het Kostverlorenpark. Eh, nou, nu staan er ongeveer 37, 38 bunkers. Afhankelijk natuurlijk of je die ene meetelt die dan half gesloopt is. Maar uiteindelijk heeft er op het Kostverlorenpark 54 bunkers staan. Wat is er dan met eh, het verschil gebeurd? Die zijn die, gesloopt? Die zijn eh, na de oorlog gesloopt, ten behoeve zeg maar...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 Wij gaan weer verder met de wandelingen in februari 2014. Hoe kan ik me daarvoor aanmelden? Je kan je aanmelden via de website Standvoortse Bunkerploeg. Uh, alle wandeltochten zijn uh, in principe uh, uh, gratis, behalve de toegangsgeld die je moet betalen om de stamse in te gaan, zeg maar. Uh, ja, het zou leuk zijn als je gids een klein donootje krijgt. Maar ja. dat is helemaal aan de, aan de eigen.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 Want als ik de Zalm van Salaan rijd, dan zie ik nog steeds een stuk te staan. En bij het Volksstuincomplex in Noord, dat is helemaal omsloten door die, door die muur. Ja, wat ja, dus is leuk is, als je de Zalm Salaan hebt natuurlijk, waar dat ecoduct wordt gebouwd, heb je een stukje tankmuur. Die tankmuur zou je eigenlijk voor de lol gewoon eens even moeten aflopen. Dan ga je zeg maar, langs het fietspad en dan volgt je eigenlijk de tankmuur. En die tankmuur is ongeveer 700 meter lang in de originele staat. Dat betekent, zeg maar, de zogenaamde. Valse schietgaten, die zijn ook nog heel erg goed zichtbaar. En tijdens het inrichten van het ecoduct... hebben ze daar de boventallige zand weggehaald. En nu zijn die schietgaten ervoor gekomen. Die zijn ook nog in de originele kleur te zien. Dat waren allemaal ingeschild met zwart-witte reflectiepaneeltjes. En dat leidt inderdaad net vanuit de lucht of vanuit grote afstand... of daar inderdaad milieuposten in de muur waren gebouwd. En het is eigenlijk een wandeling waard om juist die muur te gaan bezoeken...